11 Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Mensen die laggas willen gebruiken of verhandelen zijn vandaag niet welkom op de meest officiële bevrijdingsfestivals, blijkt uit een rondgang van de NOS. Hoewel het gebruik van laggas in Nederland legaal is, mogen de organisaties zelf beslissen wat ze doen. Vorig weekend op Koningsdag rukten ambulances tientallen keren uit omdat mensen onwel waren geworden door laggas. In Wageningen is om middernacht op het 5 meiplein het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur ging met loopgroepen met fakkels naar gemeenten in het hele land. Vanmiddag is in Wageningen het bevrijdingsdefilé met 1500 oudstrijders en andere militaire veteranen. Orkaan Fadi heeft in India en Bangladesh veel schade aangericht, maar het aantal slachtoffers lijkt beperkt. Lokale media spreken van zo'n 25 doden. De massale evacuaties, waarbij in totaal bijna 3 miljoen mensen hun huis verlieten, lijken een ramp van grote omvang te hebben voorkomen. Fani ging vrijdag in het Noordoosten van India aan land en raasde daarna door naar Bangladesh, waar hij afzwakte tot een storm. Het dodental van het opgeleide geweld tussen Israël en Gaza is gestegen tot zeven. Volgens Palestijnse bronnen zijn zeker zes inwoners van de Gaza-strook om het leven gekomen. Israëlische media melden dat een Israëlische man werd gedood door een raket uit Gaza op zijn huis in de kustplaats Ashkelon. Het zou de eerste Israëlische doden door een raketaanval zijn sinds 2014. Noord-Korea heeft bevestigd dat het een oefening met raketsystemen heeft gedaan. Staatsmedia meldden dat Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un erbij was en dat hij zelf het bevel tot vuren gaf. Kim benadrukte de noodzaak om het gevechtsvermogen te vergroten.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 We begonnen het tweede uur met een nummer van Oscar Petersen, een compositie van hemzelf, Him to Freedom. Een mooie manier denk ik om de 5e mei bevrijdingsdag te beginnen. Dit was een opname op, van 21 november 2003 uit de muziekverein in Wenen, wat we allemaal kennen natuurlijk van het nieuwjaarsconcert, maar hier een prachtig concert gegeven door Petersen, wat overigens ook op DVD is uitgekomen. Het komende uur, omdat we vandaag Bevrijdingsdag vieren. heb ik gekozen voor nummers uit de 40er en 50er jaren. Uh, en om gelijk in de stemming te komen. gaan we door met uh, een nummer van Glenn Miller. door de Original Glenn Miller Belt. Het is kwalitatief misschien niet helemaal 100%, want het is een opname. Weliswaar digitaal, maar gemaakt vanaf de originele 78 toerenplaat. We gaan luisteren naar Moonlight Serenade. Glenn Miller. Vlak na de oorlog... was er een bijzonder populaire... Uh, Nederlandse groep... genaamd de Millers. Genaamd naar de leider... Ab de Modenaar. In de jaren vlak na de oorlog... was jazz en alles wat met Amerika te maken had... Uh, muzikaal gezien... razend populair. En uh, de Millers waren dan ook... Uh, in Nederland een uh, groep... Uh, waar... Uh, men graag naartoe ging in zalen om te luisteren naar hun muziek. Uh, het meeste wat ze deden waren uh, standards in het Engels... maar soms werden de zaken ook in het Nederlands vertaald. Naar zo'n nummer gaan we luisteren. Dit is overigens uh, geen opname uit de veertiger jaren. Die uh, zijn niet meer beschikbaar. Uh, het is een, uh, een remake uit 1968... En we luisteren naar een aantal uh, Nederlandse jazzgiganten. Herman Schoonderwald op klarinet, Frans van Bergen, de jazzviolist. Koen van Nassau op vibrafoon. Matt Matthews op accordeon. Paul Ruys, piano. Ab de Molenaar, de naamgever van de groep op gitaar. Victor Kahatu op bas. Tony Nusser, die ook nog bij Toon Hermans gedrumd heeft op drums. En de zangeres die u hoort is Suzy Muller. We gaan luisteren naar... Katerliedje, de Nederlandse vertaling van Don't Get Around Much Anymore. Waarom krijg je steeds weer, bijna iedere keer, van het drinken zo'n kater, van uw af aan geen druppel meer. Het is een leerzame les, houd de kurk op de fles, want wat vroeger of later, krijg je je straf en knap je af. Want als de wijn is in de man, dan is de wijsheid in de kant. Blijf daarom steeds bij de tijd. Sachtens heb je spijt, waarom krijg je steeds weer... Iedere keer van het drinken zo'n kater, van nu af aan geen druppel meer. Zo'n kaarten. Van nu af aan geen druppel meer. Ja, de Millers. Komende weken zal ik misschien nog wel eens een keer wat van ze draaien. Het is toch wel een, een heel leuk uh, jazz, een stukje jazzgeschiedenis hier in Nederland. Een andere bekende jazzzangeres die met name na de oorlog razend populair werd, is natuurlijk Pia Beck. Uh, zeker in de zomer, als ze in de Berenbak in Scheveningen speelde... met uh, John Engels op drums. Toen nog Johnny Engels Jr. Inmiddels is hij ook dik in de tachtig en speelt nog steeds overigens. Uh, ik heb een uh, cd, Meet Pia Beck. De bezetting staat er niet bij. Ik heb me suf gezocht, maar die kon ik niet vinden. Maar het is wel een echt typisch Pia Beck nummer. En het is genaamd Haven't Got a Worry. Waarom krijg je stee? Waarom krijg je stee? <middels> The future my fortune tells Feel so free I'll never be the same Ja. Op Bevrijdingsdag is het denk ik wel gepast om uh, ook het Wilhelmus te laten horen. Nee, maakt u zich geen zorgen. Dit is niet de klassieke uitvoering met een groot kerkorgel en een uh, kerk vol met zingende mensen. Maar Corbakker en Louis van Dijk hebben het Wilhelmus ook een keer onder handen genomen. Uh, op een hele mooie muzikale manier hebben zij hun eigen jazzinterpretatie. Gemaakt. U gaat luisteren naar Louis van Dijk en Cor Bakker op piano. Daar is hij weer, Frits Landersberger op vibrafoon. Edwin Corsilius op Bas en Jeroen de Rijk op percussie. Het is een opname uit 2002 van de cd The Windmills of Your Mind. Het Wilhelmus. Van Dijk met hun interpretatie van het Wilhelmus. Even heel wat anders. Uh, vlak na de oorlog, en ook al voor de oorlog bestonden ze trouwens, hadden we hier een Nederlandse backband genaamd The Ramblers, onder leiding van Theo Uden-Masman. Uh, er is een uh, serie uit uh, die heet Nostalgisch Nederland, kan je opzoeken op internet. Uh, met onder andere een aantal uh, big bands met muziek uh, uit de 40er en begin 50er jaren. Uh, dat onder andere een uh, CD helemaal gewijd aan de muziek van de Ramblers. Het is een heruitgave op CD uit 2008. We gaan luisteren naar de Ramblers met als special guest Coleman Hawkins op de Noordzax met het nummer Chicago. Na de Tweede Wereldoorlog uh, was de jazzscene in Nederland, uh, moet ik zeggen, heel bloeiend. Sommige van de luisteraars kennen misschien nog de serie LP's Jazz Behind the Dikes. En een van de drijvende krachten achter de jazzscene in die jaren was uh, Wessel Ilke, de eerste man van Rita Reis, die op heel jonge leeftijd tragisch omkwam bij een waterski-ongeluk. Uh, ik heb hier een uh, remasterde uh, LP van uh, het Wessel-Ulke-trio met uh, Ado Broodboom op uh, trombone, Tim Jacobs op piano, Ruud Jacobs op bas, Wessel-Ulke op drums, en ze hebben een gastsolist uit de Verenigde Staten, en dat is de bekende fluitist Herbie Mann. Het is een opname uit 1956 genaamd Lady Bach. <tied> Wanneer we praten over muziek uit de 40 en 50e jaren... mag natuurlijk een icoon als Billie Holiday niet ontbreken. Uh, ik heb een opname hier klaar liggen uit 1957... twee jaar voor haar tragisch overlijden... waar Billie Holiday uiteraard uh, op zingt... met Charlie Shavers op trompet... Tony Scott op klarinet... Paul Kinichet op de Noorsax. Winton Kelly piano, Kenny Burrell gitaar... Aaron Bell op bas en Lenny McBrown op drums. Uit The Lady Sings the Blues, volume 4, singt Billy Holiday, God Bless the Child. Them that's got shall have, them that's not shall lose.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 Gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the great. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. spending ends they don't come no more rich relations give curse the bread and such you can help yourself but don't take too much mama may have papa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 Amerika en Nederland was er nog een land in de 40er 50er jaren van de vorige eeuw waar jazz uitermate populair was en met name gypsy jazz. Ik heb het natuurlijk over Django Reinhardt, Stéphane Grappelli en de Hot Club de France. Uit uh, de CD Swinging Paris The Very Best of Hot Club de France gaan we luisteren naar het nummer Ultra Fox. Thank <laughs> you. Engel Reinhardt... ...Hot Club de France. Een uh, favoriete... saxplayer van mij is... Uh, ...Stan Getz. Hij uh, was ook al zeer... ...actief in de jaren... ...40 en 50. Uh, ik heb hier een opname... ...van de LP Stan Getz... ...plays. Met Stan Getz natuurlijk op de Noorsax. ...Jimmy Rainey op gitaar... ...Duke Jordan Piano en Bill Crow op bas. Met het nummer... Het is autumn. Dat was nog even een stukje Django, maar hier komt Stan Getz. van Stan Getz. We gaan... Uh, weer naar de Big Band toe. En wel Benny Goodman. Ik heb... Uh, voor dit uur waarin ik uh, aandacht besteed... aan uh, zeg maar bevrijdings- uh, jazzmuziek... Uh, een prachtige cd gevonden. Die heet de Ultimate Wartime Collection. Een verzameling... van 100 jazznummers... uit de Wereldoorlog 2 periode En... Uh, dat is heerlijk grasduinen daarin. Uh, wat ik onder andere vond was de Benny Goodman Dick Band met het nummer koekoe in de klok. Tick tik in the parlor was the only sound. Tik to on the metal, nothing else around. Close as they could be, never dreamt that they had company. There they were, there they were. He was baby talking her, and the cuckoo in the clock went cuckoo every fifteen minutes. He grew. Startin' to Goodman en uh, behalve Benny Goodman uit die tijd kennen we natuurlijk ook allemaal Sydney Bechet en van Sydney Bechet gaan we nu draaien After You've Gone Een uitzending als deze mag natuurlijk één beroemd nummer niet ontbreken... en dat is We'll Meet Again. Maar dan niet in de non-jazz-uitvoering van Vera Lynn... maar in een jazz-uitvoering. En wel door Peggy Lee samen met Benny Goodman weer. Het is weer van diezelfde cd, de Ultimate Wartime Collection... We'll Meet Again... klanken van Peggy Lee met We'll Meet Again. Met We'll Meet Again. Het laatste nummer van vanochtend. Ik wens u allemaal een hele prettige bevrijdingsdag en misschien een mooi bezoek aan een festival. Mijn naam is Jaap Vunnekotter en tot de volgende keer. Was uh, Jess ZFM Radio voor 5 mei 2019, bevrijdingsdag. Tot de volgende keer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.